10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Kurpershoek. Zometeen in Goedemorgen Nederland. De banken moeten meer doen om weer gezond te worden. Maar nu eerst het NOS-journaal met Doral Megens. Tientallen mannen gekleed als agenten hebben in Pakistan 13 mensen doodgeschoten en hun lijken in een ravijn gedumpt. Volgens correspondent Lucas Waagmeester is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Dit kunnen militanten zijn, zoals de Taliban. Het kan ook te maken hebben met de sectarische strijd die er altijd is in Pakistan. Geweld tussen sunnitische en shiitische moslims. Maar waarschijnlijk is deze aanval uitgevoerd door separatisten, een beweging in dat deel van het land die zich willen losmaken van Pakistan. Zij bezetten zich hierdoor reizigers uit een ander deel van het land aan te vallen en te vermoorden en zetten op die manier hun ijskracht bij. De extremisten vielen bussen aan die een convoi naar de provincie Punjab reden. Paramilitairen bewaken dergelijke konvooien. De aanvallers lokten de bewakers weg met een aanval op een tankwagen. Een tientallen anderen hielden toen de bussen aan bij een controlepost. In Jemen zijn zeker vier leden van Al-Qaeda omgekomen bij een droneaanval. Dat meldde stamhoofden in het midden van het land. De aanval volgt op de Amerikaanse waarschuwing voor aanslagen van de terreurgroep. Washington heeft uit voorzorg een aantal ambassades en consulaten... in het Midden-Oosten en in Afrika gesloten... Volgens media was de dreiging af te leiden uit onderschepte gesprekken tussen Al-Qaeda-leider Zawahri en de aanvoerder van Al-Qaeda op het Arabisch Gierijland. Wat volgens de Amerikanen afgelopen zondag een grote aanslag gepleegd moeten worden, wat het doelwit moest zijn, is niet bekend. Chemieconcern DSM heeft het afgelopen kwartaal 112 miljoen euro winst geboekt, vooral door de voedingsmiddelen-tak. Dezelfde periode vorig jaar was de winst nog 41 miljoen euro. Toen zette het bedrijf geld opzij voor een reorganisatie. DSM maakt onder meer halffabrikaten. Het meeste geld wordt verdiend met ingrediënten voor voedingsmiddelen... waaronder vitamines en onverzadigde vetzuren, zegt topman Fijke Schiebesma. Dat komt met name door organische groei, gewoon omdat uh, de markt groeit. Uh, mensen, en er komen meer mensen bij, mensen uh, gaan meer in steden wonen... en consumeren meer onze producten. En doordat wij uh, veel acquisities gedaan hebben in dat voedingsmiddelen segment en die zijn we aan het integreren, en ook daar zitten wij op schema. DSM is de grootste vitaminefabrikant ter wereld. Ook in de toekomst verwacht het bedrijf groei bij het voedingsmiddelenonderdeel. De omzet bij DSM steeg met 9%. Luchtvaartmaatschappijen hebben wereldwijd last van een storing in het centrale reserveringssysteem. Veel vluchten zijn vertraagd doordat de incheckprocedures handmatig moeten verlopen. Behalve in de Verenigde Staten zijn ook bedrijven in Azië en Australië aangesloten op dat systeem. Zo'n 400 luchtvaartmaatschappijen en 100 vliegvelden. Het systeem geeft onder andere inzicht in beschikbaarheid... van vluchten, tarieven en boekingen. En Frans KLM zegt desgevraagd geen problemen te ondervinden. Het weer vrij veel bewolking, maar ook af en toe zon. Eerst is het droog. In de loop van de dag... kan er vooral in het oosten van het land nog een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. En er is verkeersinformatie bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Er staat één file op de A27 van Bredalen, <coughs> pardon, Gorkum... voor Oosterhout 2 kilometer... Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En door een stroomstoring rijden ervan en naar Almere Centrum geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. En zometeen bij de KRO. De oprichter van EasyJet wil nu ook spotgoedkope supermarkten. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Wouter Körpershoek. Banken doen te weinig om gezond te worden. Vliegtuigmaatschappij EasyJet wil nu ook stunten met supermarkten. En het ochtendhumeur van Mart Smeet. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen, Nederland. We praten deze zomer iedere dinsdag met een nieuw Kamerlid. Voelen ze zich als een vis in het water of moeten ze nog een beetje wennen aan de harde Haagse praktijk? Vandaag Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. Sinds september 2012 is hij Kamerlid. Goedemorgen meneer Nijboer. Goedemorgen. U zit in de studio in Groningen. Dat klopt. En dat is niet voor niets, want alles wat ik over u lees gaat over Groningen. Het is Groningen voor en Groningen na. Nou ja, ik, ik woon daar, dus ik ben daar veel. En ik uh, probeer ook, uh, naast dat ik financiën in de portefeuille heb... waar we straks over gaan komen te spreken... Uh, ook gewoon uh, volksvertegenwoordiger in Groningen te zijn. Dus alles wat hier gebeurt, en er gebeurt nogal wat. Hè? Er zijn aardbevingen door de gaswinning. Uh, uh, er is discussie over de sociale werkvoorziening. Uh, sluiting van gevangenissen, daar, uh, daar kom ik voor op. En we hebben bijvoorbeeld ter Apel uh, de gevangenis open kunnen houden... daardoor mede met mijn uh, fractiegenoten natuurlijk. Want u woont ook nog in Groningen? U slaapt uh, door de week in Den Haag? Of, uh... zo, zo is het, zo is het. Zo Zoals alle regionale Kamerleden. Er zijn Kamerleden uit Zeeland en uit Limburg en uit Groningen. Die door de week uh, vergaderen we in de Tweede Kamer van dinsdag tot donderdag. Uh, en in de randen van de week uh, zijn we op werkbezoek uh, en zijn we, in de, zijn, we, zijn we gewoon thuis. Was dat iets wat u ook echt wilde, het vertegenwoordigen van uw regio toen u naar Den Haag uh, vertrok? Ja, ik vind het wel belangrijk dat naast, uh, nou ja, naast dat je uh, van alles, ik ben zelf econoom, dus ik vind van alles van financiën, maar ook gewoon uh, een regio vertegenwoordigt of een groep. Hè, dat kan natuurlijk ook. Uh, en dat vind ik heel mooi om te mogen doen. En dat lukt ook goed. Dat doe ik samen met uh, Tjeerd van Dekken, die ook uit Groningen komt. Ja. En dat, we trekken altijd uh, en heel veel samen op. Weten de Groningse kiezers u te vinden? Met andere woorden, werkt het dan ook zo? Ja, uh, ik word heel veel benaderd. Ik krijg ontzettend veel mails. Ook over, uh, niet alleen over Groningen, ook over bijvoorbeeld uh, uh, uh, de financiële sector. Ja, maar het gaat nu vooral om die link met uh, Groningen. Hoe nuttig is het dat u zeg maar, Groningen nog zo nadrukkelijk uh, wilt vertegenwoordigen? Krijgt nou, u dan dat... iedere dag eindeloze stapels, brieven en mails... Ja, uh, dat krijg je veel. Uh, er zijn ook natuurlijk heel veel, over dan? Heel, veel, heel veel... Nou, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld over uh, de sluiting van de gevangenis in Ter Apel. Er werken 300 uh, mensen. Er uh, uh, is niet heel veel werkgelegenheid in de regio. En daar hebben we ontzettend... Daar zijn we ook geweest natuurlijk. Daar spreken we mee. Daar spreken je ook met burgemeesters. Maar ook gewoon met, met mensen die daar uh, werken. Uh, en daar hebben we ons ontzettend voor ingezet om... Nou ja, er moest bezuinig worden in, de, in, de, in het uh, gevangeniswezen. Maar om daar uh, rekening te houden met uh, regionale effecten. En nou mag Ter Apel bijvoorbeeld uh, open blijven... En daar ben ik best trots op. Hoe, wat, wat is de meerwaarde als u zeg maar, met uw Groningsachtergrond dan in Den Haag komt? Werkt het dan echt zoals u kunt zeggen... ik heb echt zoveel mails gekregen over bijvoorbeeld Veenhuizen... daar moeten we iets aan doen? Of kijk uh, al uw collega's u aan... Ja, van, ja, ik kom uit Limburg en ik uit Gelderland en ik uit Zeeland... Ja, maar het is natuurlijk wel goed dat je ook voelt uh, uh, nou, wat, wat er uh, gebeurt. Je neemt natuurlijk ook collega's mee. Ik ben zelf geen woordvoerder gevangenis. Hè, dus we zijn met met uh, Markoes daar geweest, die daar wel woordvoerder uh, voor is. En zo gebeurt dat inderdaad voor elke regio. En zo proberen we als uh, fractie van de Partij van de Arbeid... waarbij we uit elke regio iemand hebben, uh, tenminste één en soms twee... zoals in Groningen, uh, iedereen goed uh, te vertegenwoordigen. En dat, dat lukt ook goed. Zo weet je wat er speelt. En die aardbevingen hier in Groningen, dat, heeft echt, uh, dat is niet altijd even landelijk bekend. Dat is wel landelijk nieuws geweest. Maar dat heeft... Echt elke dag nog impact voor de mensen die er wonen. Maar dus ouders ze er ook vlakbij in de buurt. Ja, en u kunt het dus iedere dag weer op de agenda zetten... als het Zo nodig is, het. is uh, in, is in het, het Haagse. U bent uh, een jong Kamerlid. Een van de jongsten, geloof ik. Begin dertiger? Dertig ben ik, ja. Dertig. Ja. Is er, uh, wie, wie, is, wie is er nog jonger? Uh, ik, heb wel, uh, ik heb twee collega's, Duco Hoogland is jonger en, uh, en uh, Mohamed uh, is ook uh, jonger. Dus uh, er zijn wel meer uh, jonge Kamerleden, ook bij andere partijen nog, uh, nog enkele. Ja, maar we hebben wel een van de jongsten. Ja, hoe moeilijk is dat uh, voor een jong Kamerlid om dan je eigen plek te verwerven? Ja, ik vind dat helemaal niet uh, moeilijk. Want een Kamerlid is een Kamerlid. En we hebben allemaal dezelfde rechten. We mogen vragen stellen aan de minister. We mogen initiatieven nemen. We mogen zelfs wetten maken. We kunnen voor of tegen stemmen. En dan maakt de leeftijd of afkomst uh, helemaal niks uit. Dat is toch wel uh, een beetje hiërarchie, mag ik aannemen, in zo'n uh. fractie. Uh, nou ja, goed, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen woordvoederschap. En ik heb zelf uh, het woordvoederschap financiën. We komen uh, nog over de financiële sector en wat er mis is uh, te spreken. En uh, nou ja, daar ben je leidend op, uh, zowel uh, in de, ja, namens je partij, voor mij de Partij van de Arbeid. En dat, uh, dat heeft iedereen. Uh, en dat, of je nou jong of oud bent, dat doet er niet zoveel toe. Uh, jij bent inhoudelijk, uh, dan ga je over die portefeuille... en uh, probeer je je fractie te overtuigen van de standpunten die je daarover hebt. Waarom kreeg u die hele belangrijke uh, portefeuille, de financiële sector... Als uh, jong ja, en nieuw Kamerlid? Ik denk dat dat ook van mijn, uh, door mijn achtergrond uh, komt. Ik heb economie gestudeerd, uh, algemene economie. Uh, en ik uh, nou ja, heb daar dus wel enige, enige kennis uh, van. En het was ook zo dat Ronald Plasterk, want ik ben financieel woordvoerder... en Ronald Plasterk was dat, uh, die is minister uh, geworden in het nieuwe kabinet. En moest dus, uh, zijn portefeuille moest over worden gedragen. En ik, nou, ja, ik stond ook vrij hoog op de lijst. En dat heeft denk ik mede gemaakt dat en mijn achtergrond... en de kennis uh, van zowel de begroting als de eurocrisis als de financiële sector... Uh, dat men mij daarvoor uh, in gedachten had. En u heeft geen moment uh, getwijfeld en onmiddellijk ja gezegd... Uh, ja, want ik vind het heel erg mooi om, hè, want dit is een beetje de inhoud, maar dat je uh, in deze tijden van crisis kunt uh, denken van hoe kun je nou zowel de economie sterk houden als het op een sociaal verantwoorde manier uh, doen. En dat is nog niet zo makkelijk, uh, maar daar mag ik elke dag over meedenken, initiatief overnemen, uh, en dat is prachtig om te mogen doen. Moesten we daar nog een beetje voor lobbyen dan voor zo'n portefeuille? Nou, of ja, is het onmiddellijk. Je geeft, je geeft, dit ligt niet echt voor de hand om, uh, om mij bijvoorbeeld woord voor de justitie te maken. Omdat ik toch niet zo op heel of buitenlandse zaken. Dus het moet wel een beetje in je... Je geeft natuurlijk aan wat je voorkeuren zijn. Uh, en dat ligt bij mij echt op het financieel-economische terrein. Omdat je juist in deze tijden zoveel voor mensen dan uh, kunt betekenen. Ja, of niet. Want er moet alleen maar bezuinigd worden. En u kunt alleen maar slecht nieuws brengen. Ja, maar dat kun je op verschillende manieren doen. En aan de ene kant moet er, uh, moeten de overheidsfinanciën uh, op orde. Daar heeft de Partij van de Arbeid ook een traditie in. Hè? Ook met Drees, ook met Wim Kok, met Bos. Uh, en aan de andere kant, uh, ja, werkgelegenheid is nu natuurlijk nu een groot probleem. En het is niet voor niks dat wij voor de zomer, Diederik Samson heeft dat gedaan... maar ik zelf ook in debatten, hebben gezegd dat we ook van het kabinet... een investeringsagenda voor de economie verwachten... om juist die werkloosheid, oplopende werkloosheid te bestrijden. En dat kun je wel in de Tweede Kamer. Is het de plek waar dat uh, bereikt kan worden? Ja, maar er, er is weinig uh, ruimte. U bent uh, lid van een regeringspartij. U heeft zich gecommitteerd aan een regeerakkoord. Er komen weer 6 miljard aan bezuinigingen aan later deze maand. Dus er valt weinig positiefs te melden, toch? Alleen. Ja, maar, ja, maar juist als er weinig ruimte is, moet je extra je best doen... om toch de ruimte die er wel is... en die zit er bijvoorbeeld bij heel veel vermogen bij pensioenfondsen... dat allemaal in het buitenland wordt belegd... maar niet voor investeringen in Nederland. Uh, de kredietverlening die slecht loopt. Wat kun je daaraan doen, ook als, Rijk, als, als Rijksoverheid... om dat toch op gang te brengen... zodat ondernemers met goede ideeën nou, uh, kunnen laat, ondernemen. Laat, nou, ja, dat zijn allemaal dingen die waar, waar ik uh, nou, ja, bijna dag en nacht uh, mee bezig mag zijn. U klinkt heel positief en optimistisch. Dus dat ik geef u de gelegenheid. Er ja. moet 6 miljard bezuinigd worden... En dan zegt u tegen de kiezer: dat valt best mee, want. Nee, ik zeg niet dat het meevalt. Het zijn moeilijke uh, tijden, uh, maar het moet wel gebeuren. En tegelijkertijd is het aan uh, nou, volksvertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid, waar ik één van ben, is als de werkloosheid oploopt om uh, ook te kijken naar hoe de investeringen weer op gang kunnen komen, maar waar hoe waar de werkloosheid de kan worden. Waar kunt u nou, de pijn verzachten? Nou, Lodewijk Asscher heeft een, lokaal, uh, een sociaal akkoord uh, afgesloten. Die heeft honderden miljoenen voor werkloosheidsbestrijding. Voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Dat hebben we natuurlijk wel allemaal afgedwongen. Dat komt niet vanzelf. Uh, en dat doen wij dus in de Tweede Kamer. Maar dat neemt niet weg dat als je in een economische crisis zit... de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog... dat iedereen dat voelt. En dat is natuurlijk ook moeilijk. Er moet een pijn eerlijk verdeeld worden. En tegelijkertijd uh, moeten wij zorgen dat uh, wat er ook maar gebeuren kan... om die investeringen aan te moedigen. Om de werkloosheid uh, terug te dringen. Dat we die kansen grijpen. Hoe Ingewikkeld vindt u het, die 3% die vanuit Brussel is opgelegd? Uh, Met als nou gevolg ja. dat we zoveel extra moeten gaan bezuinigen. Ja, we hebben, we hebben natuurlijk afspraken gemaakt in Europa. Ja, afgezien maar we hebben ook... van die afspraken. Wat ja, vindt hebben... u daarvan? Ja, we hebben, en we hebben ook, uh, ook als nationale overheid, hè, onze staatsschuld is opgelopen van 45% van het uh, bruto nationaal product, dus 45% wat we met z'n allen verdienen, naar 75. En dat kan niet eindelijk eindeloos uh, doorgaan. Dus ook de Partij van de Arbeid had in het verkiezingsprogramma een gestage en verantwoorde afbouw uh, van het begrotingstekort uh, opgenomen. Uh, en dat is denk ik ook noodzakelijk. Al is dat niet zonder pijn. Dus die 3% vanuit Brussel is welkom. Dat is goed. Het is goed dat ze vanuit Brussel zo nadrukkelijk uh, ons, de Europese landen, dat opleggen. Nou ja, die afspraken zijn natuurlijk ook gemaakt. Omdat als je geen afspraken maakt, dat het helemaal, en je hebt een gezamenlijke munt, dat het helemaal uit de hand uh, kan lopen. Hè? En dat hebben we ook uh, gezien. Uh, dus je moet wel afspraken hebben met elkaar, waar je je dan ook zelf aan uh, zult moeten houden. En dat, uh, dat gaan we ook doen. Dus de 3% is heilig, daar zal niet aan getornd worden... u doet geen oproep aan de minister van Financiën... van goh, ga toch nog eens praten in Brussel... of het niet een tijdelijk 1 jaar 3,5 mag zijn. Zoals bijvoorbeeld de SP suggereert. Nee, we gaan geen oproep doen. We hebben wel een duidelijk uh, koers van, uh, van uh, Brussel uh, gekregen. Die is ook geweest. Ik heb zelf dat gesprek met commissaris Rehn ook gedaan. Uh, dat 6 miljard uh, voldoende is. En we gaan ook niet meer doen. Dus als het meer wordt, dan, uh, dan gaan we gaan 6 miljard doen voor uh, volgend jaar. Uh, en dat is dan ook de duidelijkheid die is gegeven. Ja, Het is uh, inmiddels vijf jaar geleden dat de bank Lehman Brothers viel in de Verenigde Staten. Daar begon de crisis mee. Uh, die banken. Vindt u dat ze voldoende hebben gedaan de afgelopen jaren om uh, nou ja, de zaakjes weer op orde te krijgen? Nee, ik vind dat eigenlijk best wel uh, schokkend is om te zien... dat uh, vijf jaar na het ontstaan van de financiële crisis... en eigenlijk is daar ook de economische crisis achteraan gekomen. Hè, dus de werkloosheid die we nu voer, uh, voelen is direct ook terug te voeren... op het financiële stelsel dat niet functioneerde. Uh, dat er nog zo weinig uh, gebeurd is dat banken nog uh, veel te weinig buffers hebben. Ik heb zelf de nationalisatie van SNS uh, moeten doen dit, uh, dit jaar... om het spaargeld van mensen veilig te stellen. Dat die nog zo fragiel is uh, dat er nog steeds... Uh, zaken gebeuren die uh, niet door de beugel kunnen. Het zie de, de uh, derivaten die aan Vestia zijn verkocht. Hè. Alle woningcorporaties dreigden bijna omgevallen. Het hele sociale woningstelsel in Nederland dreigde om te vallen... omdat er weer eens uh, rommelzooi is verkocht aan, uh, aan, aan mensen. En dat moet echt een eind aan komen. En dat moet ook veel sneller dan uh, in het verleden. Waarom denkt u dat die banken de zaakjes niet snel op orde krijgen? Nou ja, uh, als je te weinig kapitaal hebt, duurt het uh, even. Maar is het, maar het is ook wel. Al... Nou, de deels. Uh, wat ik bijvoorbeeld heel verrassend vond... is dat uh, toen, uh, we hebben Cyprus, uh, een Cyprus-probleem gehad. Toen Jeroen Dijsselbloem zei... we gaan nou eens ophouden als belastingbetaler alle problemen op te lossen. Maar de aandeelhouders, uh, banken, ga zelf eerst maar eens op de blaren zitten. Dat er een enorme schok kwam in Europa. In de financiële pers vooral, maar ook in Nederland wel. Van, ja, nah, dat is echt onverantwoord en waar ben je nou mee bezig? Terwijl dat echt heel erg logisch is. En daar gaan we ook mee door. Risico's. Als je rendement krijgt, als je aandelen koopt van banken, dan loop je risico. En als het misgaat, moet je op de blaren zitten en niet je ellende op de belastingbetaler afwenden. En dat is steeds gebeurd. In het verleden, daar heb ik zelf bij SNS, daar is nu ook discussie over, vandaag ook weer in de krant, hè, aandeelhouders eh, onteigend, achtergestelde obligatiehouders hebben geen geld ge, gekregen. Dat vind ik terecht, dat vind ik goed, maar dat de is recht... nog steeds geen logica. Nee, Maar de rechter uh, vindt het niet zo uh, terecht. Nou ja, dat is nu, dat is nu nog uh, in, nou ja, dus ze zullen, zullen zeker uh, bijdragen maar de, over de hoogte van de vergoeding, die, de, die, die, die denk ik terecht op nul is gesteld, uh, is nu discussie. Maar dat beginsel, dat gaan we echt doorvoeren. Daar is Jeroen Dijsselbloem in Europa mee bezig. Daar jaag ik in het parlement op aan. Want we gaan niet als belastingbetaler steeds voor de risico's van de banken blijven opdraaien. Dus maar we hebben, we, we hebben jarenlang te horen gekregen, als we dat niet doen, dan stort de, de wereld in. Ja, en we gaan de, wereld dat is niet nu, zo. We gaan de regels nu zo uh, veranderen. Dat is a, banken moeten veel meer uh, eigen vermogen aanhouden. Hè. Die moeten veel meer buffers hebben zodat ze zelf klappen kunnen opvangen. Elke euro die werd uh, uitgeleend. Ja, maar door die, die grotere, door die grotere buffers uitgeleid. krijg ik als ondernemer geen lening meer bijvoorbeeld. Of als huiseigenaar kan je geen huis meer. Uh, of als potentiële huiseigenaar mm. krijg je geen hypotheek meer. Nou, dat, dat, dat, dat, dat hoeft helemaal niet. Uh, nou ja, de banken zeggen we moeten grote ja. buffers aanleggen en dus kunnen we niks uitlenen. Ja maar, ja, maar die redenering vind ik veel te simpel. A, men moet, uh, doen, men moet ook weer dienstbaar worden hè, als, als bankier. Dus niet meer allemaal uh, handel voor eigen rekening... en allemaal wilde activiteiten ontplooien. Daar het geld en vermogen voor gebruiken. Maar gewoon aan leningen aan mensen voor een hypotheek. Ook niet te hoog, hè, dat gebeurt soms ook. Dus het moet wel beheersbaar zijn. Uh, aan leningen voor het MKB. En gewoon het betalingsverkeer regelen. Gewoon De nutsfunctie moet weer vooraan komen te staan. Daar moet ook het vermogen vooral voor worden ingezet. En dat kan ook. En men kan ook naar de eigen kosten kijken. Er zijn banken met een kostenstructuur... ...van 40 procent. De Nederlandse banken hebben die van 60. Ja, goed, dan kun je ook, uh, kun je ook kijken of je dat uh, beter uh, kunt doen. En dat niet af, af te wentelen op uh, bijvoorbeeld hypotheektarieven. Zit u regelmatig aan tafel als Kamerlid met de bankiers? Ja, wekelijks. En hoe verlopen die gesprekken? Bent u dan net zo fel als nu? Zeker. Of uh, is niet het uh, zo... nou, lekker nou, koffiedrinken? Ik, eerlijk en, gezegd, dan ben daar ik, ik uh, spreek ik nog vrijer van de leven. Want ik ben altijd wel, probeer altijd nou, wel wat even te zijn. Wat uh, zegt u dan in zo'n gesprek, face-to-face? -face? Nou, ongeveer hetzelfde als ik uh, zojuist zei. Uh, dat, dat er nog heel erg veel uh, veranderen moet in de, in de financiële sector. Dat de banken. Maar dat ziet het u ze dan knikken, is, knikken en denken: we de gaan onze eigen, eigen gang? Of, of nou, komt die nee, boodschap aan? Die boodschap komt wel aan en we zijn natuurlijk gewoon als parlement ook gewoon wetgever. Dus wij bepalen hoe hoog de buffers zijn. Wij bepalen wat we acceptabel vinden. Ik heb in het najaar ligt de wet op de zorgplicht, ligt er, hè. De, de, de, dat banken alleen maar dienstbaar aan de klant mogen zijn. Het is eigenlijk bijzonder dat je zo'n wet uh, nodig hebt. Maar dat is toch, we uh, zie, zien zeven miljoen woekenpolissen, Zie vroeger de dakbankconstructies, zie recente derivaten die aan het MKB en aan uh, woningcorporaties zijn verkocht. Ja, dat willen we gewoon niet meer uh, dat accepteren. Uh, bonusverbod komt eraan, of bonusverbod, maar bonusmaximering op 20% van het uh, vaste loon. Nou, dat is ook echt nodig. Ik heb deze de Robeco-ellende nog weer uh, gehad uh, maar een anderhalve maand geleden dat mensen 53 miljoen uh, mochten verdelen terwijl men alleen maar in dienst bleef. Ze wilden dat niet willen. En dat gaan we gewoon bij wet verbieden. En dat weet men ook. Nou, daar hebben we het dan over. Uh, niet alles vindt. Uh, vinden bankiers leuk. Ze sna bankiers snappen ook wel dat er wat moet veranderen. En werken, uh, dat dwingen we af als in die nodig. En als uh, ze het zelf doen, is het nog beter. Genoeg over de financiën. Tot slot, het reces uh, zit er voorlopig nog niet op, geloof ik. Hè? Nog een maand. Ja. Wat doet u iedere dag? Uh, nou, ik, ik ben veel op werkbezoek. Uh, steeds meer ook, overigens. Want uh, het is natuurlijk ook vakantie, bijvoorbeeld bij banken. Uh, ik ga morgen naar Ben Woldering, in, uh, een, groot, uh, een Groningse internetondernemer. Uh, uh, ik uh, lees ook wel vrij veel. Ik probeer wat stukken uh, te schrijven. Ik probeer wat na te denken over nou ja, hoe technische wetten en zo in elkaar zitten. Hoe dat allemaal zit, daar heb ik nu wat meer tijd voor. Uh, en ik ben al op vakantie geweest, dus ik ben eigenlijk weer volledig uh, aan het werk. En ik ga minstens één keer per jaar naar het mega Piratenfestijn. Uh, ja, daar ga ik ook naartoe. Dat vind ik dat leuk. Ik, waar ik, waar nou niet, ik, weet niet, ik weet niet waar ik dit heb, uh, waar ik dit heb vermeld. Nou ja, maar, uh, het klopt is altijd. Laten we daarmee beginnen. Ja, het klopt, wel. het klopt wel. Ik vind het altijd leuk om dat met een groep studievrienden te doen. Maar wat, wat doet u daar dan? Meezingen. Meezingen? of ja, zeker. Piratenhits? Ja, zeker ja nou. dat, doen we, dat doen we één keer per jaar en dat is een, een groot festijn dat is een enorme tent met 10.000 man uh, er zijn dus heel Allemaal veel mensen Gunningers. die dat leuk heel, heel, heel, heel nee, dat in heel Nederland dus dat er zijn heel veel mensen die dat leuk vinden overigens hoor uh, en ik vind het ook leuk dus dan ga ik altijd met een groep uh, uh, uh, vrienden naartoe we gaan hem niet draaien maar wat hadden we moeten <laughs> draaien als muziekje nu uh, uh, je denkt maar dat je alles mag voor mij Frans Duits Heel mooi. Die nou, komt en... bij mij uit de buurt, uit de Betuwe. Dus uh, dat ja, is weer geen... Uh... Ja. Nou, als we dat hadden geweten, dan hadden we hem ongetwijfeld... Uh, voor u speciaal <laughs> gedraaid. Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. Een nieuw Kamerlid. Eén jaar in de Kamer, één jaar in Den Haag. Zijn ervaringen hoorde u. Dank u wel. Graag gedaan. Zometeen de oprichter van EasyJet... heeft een nieuw gat in de markt ontdekt. Spot goedkope supermarkten. Maar nu eerst de ochtendtumeur van Marksmeets... Met meer dan belangstelling heb ik naar de nieuwsuurbijdrage over de kunsthamburger zitten kijken. Een heldere bijdrage in een overigens sompige uitzending. Dat Big Brother ook onze voedselketen bewaakt en bepaalt, mogen duidelijk zijn. Maar dat een zachte wetenschapper uit Limburg, eentje met een zomerhemmetje van Terlenka aan, ons de rekening van 250.000 euro voorlegde en dat ook nog lachend deed, dat was wellicht toch het allerleukste. Vlees uit stamcellen. Het klonk heel logisch en het programmaonderdeel was zo goed gemaakt... dat je er direct in geloofde. Ik snapte dat die hele keten die wij kennen... weide, koe, kalf, gelukkig leven, boer zoekt vrouw... slachthuis, verpakkingsindustrie, slager, consument... nu ineens geweldig op de tocht komt te staan. Binnen een paar kabinetten hebben we dus geen Yvonne Jaspers meer... staan de weide geheel leeg hangen de schappen bij de buurtsuper Loom niks te doen... en gaan we s'avonds even een stamcellenburgertje in de pan mikken. Omdat zo'n leuke huiskamergeleerde... met zijn pipetjes mooie dingen heeft gedaan. Slachthuizen moeten sluiten. Koeien en stieren komen misschien wel in Arters of Blijdorp uit. En wat moet een wielrenner nu ineens doen... als hij een steenpuist op zijn kont heeft en een biefstuk nodig heeft? En wat doen we met onze overtollige weidegrond... Hoe verkavelen we dat? Komen er alleen maar voetbal- en korfbalvelden voor in aanmerking? En wat denken wij de vogels wel van dit idee? Gaat de kieviet in een niet door koeien ondergepoept land wel zijn eieren leggen? Raakt de natuur niet heel van, erg van streek? En wat doen we met het gezegde? Eens kijken wat we vanavond voor vlees in de pot hebben. Omdat wat verdwaalde wetenschappers met debardeurtjes aan een briljant idee... Op briljante manier hebben vormgegeven, gaan we nu over naar dat briljante Mac-stam. Eureka. Het mocht wat kosten, maar het hield de wetenschappers van de straat. En ze mochten het in Swinging Londen gaan pre presenteren. Hun werkelijk ontroerend mooie blikken zal ik niet snel vergeten. De wereld heeft iets nieuws: de Stamcel Hamburger. Met uitjes graag opgediend door een robot. Want voortgang heeft zo zijn problemen. Dat zijn Mark Smeets. Morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. We zijn l'univers. Vous êtes un grain de sommen. Nous sommes le désert. Vous êtes mille pages. En moi, je suis la plume. Oh oh oh oh, oh. l'horizon. En nous sommes la mer. Vous êtes les saisons. En nous sommes la terre. Vous êtes le rivage. En moi, je suis l'écume. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh de oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Tant qu'il y a de pa, m'on dira que les rencontres, dans les plus beaux voyages, on verra qu'on me mérite, que ceux qui se partagent, on entend. van de Franse zangeres Zaz. Stelt u zich eens voor? Oranje gangpaden, spotgoedkope producten en nauwelijks service. Zo moet de ideale supermarkt eruit gaan zien... als het aan de oprichter van de prijsvechter EasyJet ligt. Supermarktdeskundige Paul Moers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de oprichter van deze vliegtuigmaatschappij... wil nu ook een eigen supermarktketen beginnen. Hoe wil hij dat gaan doen? Nou... Dat is eigenlijk heel simpel. Hij heeft gewoon eens naar de markt gekeken. En hij heeft gezegd, uh, kijk, uh, die markt is onderverdeeld. Bijvoorbeeld in Engeland, hè, Tesco, die zit in, op het uh, hogere segment. En daaronder zitten uh, de Aldi en Lidl. En nou zegt hij, maar eigenlijk, onder die Aldi en Lidl zit ook nog een uh, segment. En dat komt eigenlijk bijna in de buurt van de voedselbanken. Dus er zou een segment zijn waar je extreem goedkoop zou kunnen verkopen. Maar hoe ziet en... zo'n winkel eruit dan? Nou, dan ziet zo'n winkel er eigenlijk bloedsimpel uit. Uh, dus vooral geen enkele opsmuk, geen vers, geen koeling... maar alleen houdbare producten. Nou, en waarom nou geen vers en koeling? Zeg ja. maar blikjes, knakworsten, potjes, augurken... Erin, uh, uh, olie, uh, noem, het, uh, noem het maar op. Pasta, alles, alles, alles in en... dozen in dozen en vooral ook in grootverpakkingen. En wat doet hij bovendien? Het is allemaal merkloos. He, dus uh, je hoeft niet naar de grote merken te gaan, maar zeker in Engeland barst het van de private label uh, bedrijven die, die dat ook allemaal maken. Die dat allemaal maken en die kunnen een waanzinnig goede kwaliteit neerzetten. Maar hoeveel goedkoper kun je dan uh, zo'n potje dopert uh, aanbieden? Nou, dan zou je zeg beste... dat ik bij de Albert Heijn er een, een euro voor betaal, hoeveel wordt dat dan in zo'n winkel? Nou, dan zou je in zo'n winkel wel eens richting de 30 tot 40 cent kunnen gaan. Zeg, ruim 50 procent goedkoper. Ja, ja dat, zal, dat zal gigantisch goedkoper zijn. Eenvoudigweg omdat zij al die hoge kosten die een Albert Heijn of een Tesco zoals in Engeland absoluut niet uh, hebben. Maar dit is wel echt bedoeld, neem ik aan, voor de ja, allerarmsten. Ja, maar je moet uh, één ding niet uh, vergeten... we leven in een crisis die zijn weergaan niet kent. En uh, nou heeft u misschien zelf ook last van... maar mensen beginnen steeds meer te merken... dat met de budgetten uh, ze steeds minder uitkomen. Nou, dat heeft gewoon te maken met het feit... dat je besteedbaar inkomen de afgelopen jaren... dramatisch aan het teruglopen is. Dus zijn timing is ongelooflijk goed. Mensen kijken ja. naar uh, discountformules. En dat zie je bijvoorbeeld in Nederland ook. Zo'n komst van zo'n Primark, een kledingketen... die is potgoedkoop goede spullen aanbiedt, die hebben op dit moment een kans. Dus zijn timing is heel goed. Meneer Moors, tot slot, kort nog even, een slagingspercentage... voor zo'n nieuwe supermarkt. Groter o of kleiner dan 50%? Uh, ik schat hem uh, 85% in, want de man heeft van uh, EasyJet ook iets uh, praktisch gemaakt. En daarvan zei iedereen, dat kan never nooit en het is hem gelukt. Dus onderschat meneer Stelios uh, vooral niet. Met hu huiskleur oranje, vermoed ik dan, hè?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 Goedemorgen, Wouter. Ja, vandaag lijn 1 vanuit het ziekenhuis in Leiden. We staan vlakbij het, eh, vlak het ziekenhuis. En ik praat zo met mijn gasten over de Nederlandse verzorgingsstaat. Is deze nog houdbaar? Dat is natuurlijk de grote vraag sinds de crisis. En waar ligt de grens? U hoort het zo meteen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Politierechter in Amsterdam heeft drie leden van een bende Roemeense zakkenrollers veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf en zes weken. Ze zijn afgelopen weekend gearresteerd toen ze werden betrapt tijdens de Gay Pride. Bezoekers werden beroofd van hun smartphone of portemonnee. In totaal zijn 43 Roemenen en twee Polen aangehouden, allemaal voor zakkenrollerij. Tientallen mannen gekleed als agenten hebben in Pakistan dertien mensen doodgeschoten en hun lijken in een ravijn gedumpt. Aanvallers zijn vermoedelijk militanten die naar afscheiding streven van de provincie Balochistan. Ze vielen bussen aan die in konvooi naar de provincie Punjab reden. In Jemen zijn zeker vier leden van Al-Qaeda omgekomen bij een droneaanval. melden stamhoofden in het midden van het land. Aanval volgt op de Amerikaanse waarschuwing voor aanslagen van de terreurgroep. En een Duitse sportvisser heeft een Britse toerist van de verdrinkingsdood gered. De Duitse gooide gisteravond zijn hengel uit in de Rijn bij Keulen... plotseling voelde hij een hevige ruk. Toen hij de lijn binnenhaalde bleek er een man aan te hangen... was een 20-jarige Britse toerist... die met een vriend in de Rijn was gaan zwemmen. De vriend wordt vermist en is waarschijnlijk verdronken. Het zijn de hoofdpunten. Er is verkeersinformatie bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Er staat één file op de A27 van Breda naar Gorkum... tussen Oosterhout-Zuid voor Oosterhout-Zuid. Vijf kilometer, dat komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En nu op Radio 1, de NTR met Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida, Orange. De erfenis van Willem Drees, de vader van onze verzorgingstaat, staat onder druk. De zorg kost ons 76 miljard per jaar. Sociale zekerheid en werkgelegenheid 73 miljard. Aantal werklozen 700.000 en meer dan de helft van hen krijgen een WW-uitkering. Ruim 800.000 Nederlanders ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En ongeveer 3 miljoen mensen ontvangen AOW. Dit zijn de cijfers. Onze verzorgingsstaat, hoe nobel ook, kost bakken met geld. En zonder ingrijpen wordt het alleen maar erger. Is onze verzorgingsstaat een moloch geworden, helpt hij zichzelf om zeep. Hoeveel solidariteit willen we nog betalen? En wordt het niet eens tijd dat we onszelf redden, zonder hulp van de overheid? We vragen het zo aan onze gast van vandaag, maar ik vraag het ook aan u. Praat mee op 0800-1121. Tweets kunnen naar hashtag lijn1. Mails kunnen naar lijn1.ntr.nl. En kijk mee via de webcam lijn1.ntr.nl. Dit is Lijn1. Zeggend aan, ah, aan. Ah, ik heb pukkels op mijn armen. Vreemde krampen in mijn darmen. En een kriebel in mijn keel. Zeggend aan, ah, zeggend aan. Ah, ik heb vlekken voor mijn ogen. En ik de laatste tijd wel heel erg veel. Is er Zeg eens aan. Ah, de zorg zoals we hem kennen uit vervlogen tijden. En voor mij ook een jeugdherinnering. Het enige Nederlands programma waar ik naar mocht kijken als kind van mijn ouders. Omdat u niet in werd gezoomd. Gefeliciteerd, Cari Tefse, met je verjaardag. En in de bus Margot Trappenburg. Bijzonder hoogleraar Sociaal-Politieke Aspecten van de Verzorgingsstaat en Overleg-Economie. De Dreesleerstoel aan de UVA. Welkom. U zit bij ons in de bus, wij hebben u uitgenodigd omdat u onlangs het essay Het Eiland van Zijlstra schreef. Ja, het leest als een aanklacht tegen de afspraak van de Verzorgingsstaat. Waarom heeft u dit stuk geschreven? Nou, Dat was een reactie op een bijdrage van Zijlstra in een parlementair debat. En Zijlstra had daarin een ontzettend interessant voorbeeld. Dat was een heel mooie toespraak. waarin hij zei, stel dat wij nou eens met alle 150 Tweede Kamerleden op een boot gaan... en we leiden schipbreuk, we spoelen aan op een onwoond eiland. Er is helemaal niks meer, we hebben geen verbinding met de buitenwereld. Wat zouden we dan gaan doen? En hij stelt dan voor, nou, dan zouden we een nieuwe samenleving moeten beginnen. En wat zouden we dan doen? En dan komt hij uit met, nou, we gaan eerst dan politie... en rechtspraak in het leven roepen, want dat willen we hebben. Maar uh, verder dan dat gaan we niet hè, met die staat. We hebben alleen maar deze kernfuncties. We gaan niet met elkaar ook nog uh, ziekenverzorging op touw zetten. Want dat doen we allemaal voor elkaar uit de goedheid van ons hart. Dus hij beschrijft dan, nou stel ik breek ergens een been. Nou dan zal mijn Tweede Kamerlid collega van de SP zal wel ontzettend lief voor mij gaan zorgen. En die doet dat onbetaald en dat is veel mooier dan al die betaalde zorg. En wat ik uh, gedaan heb is zeg nou dat, dat is uh, maar een heel beperkt deel van het verhaal. En wat als je je been breekt en zes weken uit de roulatie brengt. Dan word je inderdaad verzorgd door je familie. Of door je buren desnoods die even een boodschap kunnen doen. Maar als je veel langer ziek bent, of als je ernstig gehandicapt bent... of als je dementeert, of als je iets veel meer mankeert... Uh, of je krijgt een verstandig gehandicapt kind... dan is zorg veel omvangrijker. En voor dergelijke zorgkosten... Uh, uh, is het veel plezieriger om een systeem in het leven te hebben geroepen... als een verzorgingstaat. Het is ja. veel prettiger, zowel voor de mensen die zorg nodig hebben... als voor ja. de mensen die zorg zouden moeten geven. Daarom hebben we dat natuurlijk ook ooit gedaan. Hè? Dat hoort bij een samenleving, bij een uh, rechtsstaat zijn we ook, Maar een samenleving ja. die, uh, nou ja, die haar verantwoordelijkheid neemt... een verzorgingstaat. Maar intussen, ik noemde de cijfers al, weten we ook met z'n allen... die verzorgingsstaat kunnen helemaal niet meer betalen. Ja, nou wat u uh, net noemde, u begon met de cijfers over uh, de WW-uitkeringen... en de AOW-uitkeringen en dergelijke... ...daar kan ik me heel goed van voorstellen dat als er werk is... Eh, ...dat je probeert met z'n allen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. En ik ben dus ook helemaal niet tegen om eh, dat, dat zo fors mogelijk in te zetten. Dus als mensen kunnen werken en er is werk... ...dan zou ik zeggen, dan moet er natuurlijk gewerkt worden. En maar voor zorg uh, geldt toch iets anders. Dat, dat zijn kosten uh, die we eigenlijk met z'n allen graag voor elkaar betalen. Hè. Als ja. je vraagt naar Nederlands van waar moeten we op moeten bezuinigen... dan is zorg, uh, staat zorg helemaal onderaan het lijstje. Zorg is iets waar, waar we, waarvan we allemaal eigenlijk inzien... dat we dat met elkaar zouden moeten doen. Ja. Omdat het, uh, en omdat we er niet op willen bezuinigen, is het ook het gro de grootste kostenpost? Dat is zeker waar. Uh, en dat is voor een deel ook te wijten aan uh, het feit dat we marktwerking hebben losgelaten op de zorg. Want daardoor is de zorg ook meer een consumptiegoed geworden. Hè? Zoals je in de, uh, de werknemersverzekeringen, de WW en zo, daar, he, daar moet een zekere uh, publieke ethiek zijn, zou je kunnen zeggen. Daar moeten mensen zich bewust van zijn dat ze er alleen gebruik van kunnen maken als ze echt geen, werk kunnen echt geen werk kunnen vinden. En in de zorg zou je moeten zeggen... moet je ook een soort ingebouwde zuinigheid hebben. Ja. Dus je moet zeggen, nou, zorg is alleen voor als je echt ziek bent. Als je het echt nodig hebt. Uh, en je moet daar niet uh, iets, iets leuks van gaan maken. De zorg is natuurlijk al uw specialiteit, ook als hoogleraar. U schreef ook een stuk waarin u nu zegt... onze ziekenhuizen zijn nu ziekenhuizen waar we cappuccino's kunnen krijgen. Precies. En uh, lekker kunnen winkelen en naar de kapper kunnen. Ik moet zeggen, ik vind het mooie ziekenhuizen. Zeker. Ik lust wel een cappuccino. Ik, uh, en ik word vrolijk van al die ziekenhuizen die opgeknapt zijn. Ja, absoluut. Wat is daarop tegen? Dus uh, daar is op zich niks op tegen. Als we het kunnen betalen, vind ik het prima. He? Als we een sterren hotel kunnen betalen... vind ik dat ook bijna altijd beter dan een... Uh, Laten we zeggen een achteraf hotelletje of een, een camping waar je met de wc-rol naar het toiletgebouw moet. Dus als we dat met z'n allen kunnen betalen en we hebben het ervoor over, dan prima. Maar als het wat minder moet, dan zou je moeten zeggen, nou dan kan het net ietsje zulberen in de publieke sector. Ja. Met eh, wat lagere salarissen, eh, met name voor medisch specialisten die over het algemeen heel veel verdienen. Met wat minder luxe eromheen. Uh, kan, en wat is dan nog meer luxe, behalve die salarissen van de specialisten? Nou, ja, de mate van luxe in je ziekenhuis is, is voor een deel: is het, lig je met vier personen op een kamer, lig je op een kamer alleen, heb je je eigen badkamertje. En dat laatste is veel prettiger. Dus, uh, maar als je moet bezuinigen, dan kan ik me voorstellen dat dat een, een manier zou kunnen zijn om het te doen. Ja. En je kunt een marmeren ontvangsthal hebben met prachtige zuilen en kunst aan de muur en dergelijke. Of je kunt ze allemaal wat soberder aankleden. Maar goed, in verband met die marktwaarde, ik kan me voorstellen als ik kan kiezen tussen twee ziekenhuizen. Ja, ik moet u zeggen dat ik dan ook wel weer zo in elkaar zit dat ik kies voor het ziekenhuis met de mooie marmeren ingangen en de cappuccino. Ja. Nou, en dat hebben die ziekenhuizen dus ook heel goed begrepen. En onder invloed van de marktwerking is dat ook een beetje uh, de, de trend ja. geworden. Hè? Want laten we allemaal zo mooi mogelijk... Hè? Ik vraag in, in lezingen altijd aan mensen... Van, is er iemand de laatste tijd nog wel eens in een ziekenhuis geweest... wat niet verbouwd werd of pas verbouwd was... En ik heb daar nog nooit een ja op gekregen. Al die ziekenhuizen zijn als een gek uh, van alles gaan verbouwen. En gaan investeren in die ontvangsthallen. Ja, en die, maar ook die in de artsen. Toestellen. Want behalve dat ik een, een, een ontvangsthal met marmer wil, wil ik ook een goede arts. Ja, nou zeker. En, dat, uh, en een goede arts, die en, wil en daar naast... ook... Die wil ook goed verdienen, Ja, terecht. precies. En uh, goed verdienen is, lijkt me ook prima. Maar 5,5 uh, keer uh, gemiddeld inkomen is nog weer een heleboel. En in andere landen verdienen artsen een stuk minder. Dus je zou ook een beetje daarop kunnen bezuinigen. En dat is een deel van de kosten, maar uh, daar, daar ja. zou je uh, aan kunnen denken. Nou waren wij natuurlijk als Nederland lang het land waarin je niet makkelijk medicijnen kreeg. Nou, we hoorden net een stuk uit ZG's A. Je ging naar de huisartsen, die zei ze letterlijk Zeggens A... Die zei, ga maar lekker naar huis, drink wat thee met honing, slaap maar een weekje. En als je na nou een week nog slecht voelt, kom je maar terug. Antibiotica ja. kreeg je niet, doorverwijzingen kreeg je ook niet gemakkelijk. U wilt een beetje terug naar hoe het vroeger was? Ja, nou, op dat gebied uh, zeker. He, er zijn een paar manieren die bewezen werken in de zorg als je wilt bezuinigen op zorg. En dat is een huisarts, spoortwachter, die echt deze taak serieus neemt. En die dus gewoon mensen ook kan uitleggen, nou, dit gaat vanzelf over... Hier hoeven we geen antibiotica tegenaan te gooien. En dit, dit kunt u nog even aanzien en afwachten. Nou, dat is een, een belangrijke manier om te bezuinigen. En ook een tamelijk patiëntvriendelijke manier. Want hè, je zit met, liever niet dan wel in het ziekenhuis. En, en het andere is budgetteren. Nou, budgetteren is niet leuk. Maar het werkt wel hè, als uh, manier om kosten tegen te gaan. Maar aan de andere kant zou ik dus ook wel willen zeggen... Nou, het, eh, zorg is iets wat we graag betalen. Dus je hoeft er niet op te bezuinigen. Je kunt ook zeggen... Nou, dan hebben we maar wat minder uh, geld te besteden voor een vakantie naar de Bahama's of een uh, vierde televisie in huis of een tweede televisie in huis. En dan doen we het maar met een tandje minder consumptieartikelen. We hoeven niet allemaal een Chanel tas of een. Nee, we, we, ja. Laten we het investeren in zorg. Maar goed, we zijn natuurlijk intussen wel luxe paardjes. We willen wel de nieuwste iPad. En uh, tegenwoordig heb je ook nog een hoesje dat zichzelf oplaadt. Ik ja. heb er één aangeschaft. En toen ja. heb ik niet gedacht, oh, van dat geld kan ik ook weer de tandarts betalen. Nee, nee. Nou ja, in, de, in die afweging heb je ook nog niet hoeven maken. Hè? Maar op het moment dat het echt serieus een afweging mm -hmm. is. van, nou willen we met z'n allen zoveel mogelijk consumptiegoederen... Of willen we fatsoenlijke zorg? Willen we ja. eh, zorg voor onze ouders, voor verstandig voor, voor gehandicapten, voor chronisch zieken, et cetera. En willen we echt dan liever toch die iPad en dat nieuwe hoesje van u. Of willen we het uitgeven aan zorg? Ik kan ik me voorstellen dat toch veel mensen ja. zeggen die zijn die zeggen, doe het maar aan de zorg dan. Ik kan u daar helemaal volgen. Als u dat zegt, denk ik, nou ja, op termijn heeft u natuurlijk gelijk Dan maar geen nieuw hoesje dat zichzelf oplaat, maar uh, over tien jaar nog naar de tandarts kunnen. Uh, maar aan de andere kant, als we kijken naar mantelzorg... als we nu kijken als een opa, die, die, die, die is met pensioen... en die denkt, goh, ik ga eens oppassen op mijn kleinkind... dan kan hij daar geld voor krijgen. Ja. Dus voor de gewone dingen, voor, voor elkaar zorgen... de gewone mantelzorg, er voor elkaar zijn... kunnen we geld ontvangen van de overheid. Dat vind ik wel weggegooid geld. Uh, voor dat oppassen op kleinkinderen. Uh, daar, daar ben ik helemaal met u eens. Als we daar geld voor gaan vragen. Dat, dat is een ingewikkelde constructie. En daar, daar zou je zomaar op kunnen bezuinigen. Ja. Maar voor het zorgen voor je ouders. Uh, het hele idee van. nou Daar zetten we een dochter voor opzij. We hebben zes dochters. Of we hebben drie zonen en drie dochters. En we, we leggen één dochter als het ware apart. En die gaat later voor vader en moeder zorgen. Als, uh, uh, als die hulpbehoefend worden. Dat idee is verdwenen. En dat is ook eigenlijk wel helemaal terecht verdwenen. Want dat, want dat, dat was is vroeger. niet prettig. Hè? Dat, dat, dat heeft vroeger zeker bestaan. En op het moment dat je echt gewoon uh, ouderen totaal in de steek laat... en zegt, nou, we gaan er niet meer voor zorgen... dan weet je ook zeker dat waarschijnlijk heel veel ouderen... Uh, kunnen terugvallen op hun familie. Maar je moet je afvragen of je dat wil. Hè? Of je dat familieleden wil aandoen. Hè? Want nou, Je moet dus nu verder rekenen op... Hè? En mensen worden veel ouder dan vroeger... Op nog 15 jaar onafgebroken zorg verlenen. Ja. Terwijl je zelf misschien al 50, 60 bent. Eh, en, eh, en, en misschien ook oh, nog wel eens een tijdje van je pensioen zou willen genieten. Maar dat zit er niet in. Als je hele oude ouders hebt. Als je een beetje pech hebt. Heb je maar één broer of zus. Of helemaal geen broer of zus. Uh, als je een beetje pech hebt, heb je ook nog hulpbehoevende schoonouders. Wil je dat echt allemaal aan mensen hun ja. familie gaan nou vragen? Daar zit ik te denken. Dan kijk ik, uh, ik hoor, in mijn hoofd hoor ik allerlei mensen die zeggen... luister, ik heb ook in mijn jonge jaren voor mijn kinderen gezorgd. En uh, niet voor mezelf de nieuwste jurkjes gekocht... maar ervoor gezorgd dat de kinderen naar de sportschool konden, et cetera. Het is toch ook wel payback time. Op een gegeven moment mag je toch ook voor je ouders zorgen. En je mag best iets voor je, voor je ouders doen. En heel veel mensen doen ook heel veel voor hun ouders. Als ouders heel behoefend worden, dan zijn er heel veel kinderen... volwassen kinderen die uh, heel regelmatig op bezoek komen... die elke dag bellen, uh, die uh, de boel een beetje in de gaten houden... die zorgen dat uh, de administratie gedaan ja. wordt... Uh, als hun ouders niet meer goed kunnen zien... hun ouders vervoeren van her naar der, et cetera. Die... Dat bestaat allemaal. Maar waarom moeten wij ze ervoor betalen? Nee, dat hoeft niet. Daar, wo daar wordt ook helemaal niet voor betaald. Dat is uh, helemaal geen betaalde zorg. Dat heet uh, ja, gewoon een familie- of mantelzorg. En dat vindt vanzelf plaats. Maar wat er nu uh, veelal wordt betoogd is, Nou, dat zouden we nog veel meer moeten uitbreiden. En We moeten het niet alleen maar vragen aan de familie, maar ook aan de buurman. En je moet het niet alleen vragen voor die klusjes die ik net noemde... maar ook voor het elke keer het huis schoonmaken... Uh, voor uh, het onder de douche zetten, het steunkousen aantrekken. En op zo'n moment worden ouders wel heel erg afhankelijk van hun kinderen. He, wordt van die kinderen enorm veel verlangd. En uh, worden ouders dus heel erg teruggeworpen op hun kinderen. En je wordt een last voor je familie op die manier. En terwijl als je het via de staat regelt... He, en de, de staat zorgt voor jou via professionele hulp... dan, uh, ja, dan kun je je ja. kinderen houden voor de leuke dingen. Het gezellig uh, op zondag uh, bij elkaar eten... of uh, het gezellig een beetje in de gaten houden... van hoe het met vader of moeder is... Um, maar dan ja, maar dat klinkt toch ook? Als je, als je dat dus. Dus voor, dan ga je alleen nog maar naar je ouders voor het gezellig. Nou, voor, niet voor het gezellige. Ik zei, uh, uh, je doet een beetje de administratie, je houdt de dingen aan ja. de gaten. Je kijkt of het goed loopt met die thuiszorg, of de hulp, of wat, wat er ook uh, aan hulp geboden wordt. Je kijkt of het allemaal goed loopt met de medische ondersteuning die ouders nodig hebben. Dat is allemaal heel vanzelfsprekend. Je hebt uh, mantelzorgers die nog heel veel verder gaan. Maar dat is echt een hele klus. En dat is niet iets vind ik, wat je zomaar op de bevolking kunt afwentelen. En wat je ja. zomaar kunt zeggen, nou ja. Maar hebt... waar ligt dan de grens? Hè? Want, dat, want als we kijken bijvoorbeeld, natuurlijk is het zo dat handelzorg... voor het overgrote gedeelte kost die ons niks. En doen mensen dat, ja, die doen dat gewoon. Die nemen de ja. verantwoordelijkheid voor elkaar. Maar goed, je hebt natuurlijk ook nog een persoonsgebonden budget... voor mensen die langer ziek zijn. Nee, voor allerlei andere dingen kun je daar wel geld voor aanvragen. Ja. En daar wordt ook flink misbruik van gemaakt. Ja. Nee, zeker. Nou, als er nou één ding is waarvan ik zeg... als je gaat bezuinigen op de verzorging staat, wat moet je dan wel doen? Dan is het misbruik aanpakken. Want misbruik tast de solidariteit aan. En dat geldt zowel bij, uh, bij uitkeringen als ook in de ja. zorg. Hè. Dus uh, bij uitkeringen geldt het zeker hè, op het moment dat jij het idee hebt van... Nou, die, die persoon is helemaal niet arbeidsongeschikt. Die zit uh, fluitend op een stijger en die doet zwart werk. En, uh, dan moet je die streng aanpakken. Dan, uh, dan moet je die heel streng aanpakken. En op het moment dat je ontdekt: deze mensen hebben een persoonsgebonden budget. Yes. en die doen daar van alles mee. maar ze bezeden het niet aan waar het voor bedoeld is. dan moet je dat ook enorm aanpakken. En dat, dat is absoluut. Ik ga zo met u verder, Margot Trappenburg. bijzonder hoogleraar Sociaal-Politieke Aspecten van de verzorgingsstaat. Ik ga eens naar een beller, Peter. Goedemorgen, Peter. Goed, goedemorgen. Zegt u het maar? Ja, ik, ik hoor. Ik hoor jullie programma en ik hoor alles wat er verteld wordt. En eh, ik hoor vertellen dat je eh, zou kunnen kiezen tussen een ziekenhuis met marmer en gouden tranen. Nou, het laatste waar ik naar op zoek ben is een ziekenhuis met marmer en met gouden tranen. <laughs> waar, ik zoek, waar ik naar op zoek ben is een, een, een huis. En hoe dat huis eruit ziet vind ik eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar ik, ik, ik zoek wel naar een oplossing voor mijn ziekte. En dat moet gebeuren door hooggekwalificeerd personeel. En eh, die moet zorgen dat mijn ziekte overgaat. Daar ben ik naar op zoek. En, en hoe dat als ziekenhuis eruit ziet, vind ik eigenlijk helemaal niet belangrijk. Verder wordt er even genoemd in jullie programma, hebben we het over het leger werklozen dat er is. Nou, als je uh, iets op dit moment niet op kunt lossen, zoals we het nu allemaal gedaan hebben... is dat de werklozen die er zijn, uh, uh, dat is een, een, een, een uitvloeisel van wat er op dit moment speelt in de maatschappij. Ik bedoel, er is op dit moment gewoon geen werk. En het leger werklozen wat er is wordt opgevoerd als een kostenpost. Maar dat, je moet niet vergeten dat alle mensen die in de werkloosheidswet zitten, daar allemaal voor betaald hebben. Ik bedoel, we hebben allemaal onze sociale lasten betaald. En dat we daar nu gebruik van moeten maken, dat is heel triest. Ja. Maar er zijn gewoon een hele leger mensen die niet meer aan de gang kunnen komen. En ik praat ik over mensen die ook 45 plus zijn op de arbeidsmarkt, die gewoon niet meer aan de gang kunnen komen. Omdat er gewoon geen werk is. En, ja. en wij zouden allemaal wel willen, maar als er geen werk is, dan kun je ook niks meer doen. Ja. Zo simpel is dat nou eenmaal. En als je dan vraagt naar solidariteit, ik denk dat je daar inderdaad moet vragen naar solidariteit. En ja, dat daar weerwoord komt vanuit de jeugd, dat kan ik me voorstellen. Maar ook die moeten niet vergeten dat ze eens eens een keer 45 worden en uh, buiten hun schuld uh, werkloos kunnen worden. Ja. Ik bedoel, Peter, dat is de realiteit. nog even terug naar die verzorgingsstaat. Wat u betreft, moeten we nog meer bezuinigen op die verzorgingsstaat? Zijn we te Weet verwend? Het Mag gedaan? het wat soberder? Ja. Ja, absoluut. Maar waar het fout is gegaan in mijn beleving is dat, dat er geprivatiseerd is en dat we daar een commercieel product van gemaakt hebben. Ja. Uh, uh, dit had nooit gemogen, want uh, hier zitten mensen aan de, aan de knoppen te draaien die uh, uh, met winstbejacht uh, onze gezondheidszorg besturen. En dat is gewoon helemaal fout. Het kan nooit zo zijn dat je aan mensen leed dat je daar ook nog eens een keer uh, uh, geld gaat verdienen. Dankjewel en, en, uh, Peter. Helder. Dankjewel. Even naar een andere Peter. Die mailt, laten we dit systeem koesteren. Ik wil er best wat meer belasting voor betalen. In godsnaam geen Amerikaanse toestanden. En Lenti, die twittert: Als je maar vaak genoeg zegt dat de verzorgingsstaat niet meer te betalen is... wordt dat vanzelf realiteit de papegeiende media. Is dat zo, mevrouw Trappenburg? Zijn ja. wij bezig maar te roepen, het kan niet meer. Omdat dat gewoon ja. hip is om te ja. zeggen, die verzorgingstaat kan niet meer. Absoluut. Dat, uh, dat vind ik absoluut. Dat, daar hebben de bellers en de twitteraars uh, enorm gelijk in. Uh, op het moment dat je dat iedere keer voorstelt als een soort van onvermijdelijkheid. Dat is nu een keer zo. en We moeten nu een keer bezuinigen op de verzorgingstaat. En het, het is niet meer houdbaar. Dan gaan mensen dat op een gegeven moment ook geloven. Terwijl het een politieke keuze, politieke keuze betreft. Hè. Het is uh, precies wat de eerste bellen zei. Je hebt op een gegeven moment een systeem gemaakt van je, waar je betaalt met elkaar voor ziekte en tegenslag. En zo'n systeem moet je koesteren. En dan moet je ja. uh, proberen om ook juist in kwade tijden maar waar je het dat, nodig hebt. Behalve dat politici het roepen en de media, riep professor Beets, maar die, die, die riep het van de week ook: uitkeringen moeten omlaag, dus niets meer te betalen. Ja. Collega gaf we nu aan de UVA. Uh, nou, het, het, het is zeker niet zo dat wetenschappers het ergens allemaal over eens zullen zijn. hoor. Dus, uh, er zijn <laughs> we. Een, een heleboel mensen die zullen zeggen van wel. En dat die politici gelijk hebben. En dat het allemaal uh, onbetaalbaar is geworden. Maar mijn insteek zou zijn, precies zoals de, de twitteraars zeggen. Uh, het, het is een politieke keuze om te zeggen we betalen hier wel of niet voor. En uh, de eerste beller heeft gelijk als hij zegt. Nou, er zijn een heleboel mensen die zijn gewoon buiten hun schuld en tegen hun zin ja. werkloos. Maar hoe gaan we het betalen, dat is de vraag. Hè? Want tot nu toe werd er ook steeds geroepen... de sterkste schouders uh, die, uh, gaan die last dragen. Maar kunt u snappen dat die sterkste schouders denken... jongens, genoeg is genoeg? Nou, eerlijk gezegd uh, vind ik dat een beetje een onsolidaire houding. En, en er zijn natuurlijk mensen die absoluut zelf helemaal nooit iets nodig hebben... die zo verschrikkelijk veel geld verdienen... Uh, dat ze nooit van zijn leven een WW-uitkering zullen aanvragen. En uh, die een private zorg voor zichzelf kunnen inkopen. En hun demente op een soort paleisje neerzetten. Dat, dat bestaat, hè? maar uh, dat, dat zijn maar weinigen. En het overgrote deel van de mensen heeft op enig moment wel zorg nodig. Of heeft ouders die zorg nodig hebben. En de verzorgingstaat is een heel brede, uh, ja, een brede voorziening. Uh, waar we allemaal op enig moment een beroep op kunnen doen. En het is een fijn idee. Uh, ook voor mensen die zelf niet ziek zijn. Dat als ze ziek zijn, of als hun kinderen ziek worden... of als ze een verstandig gehandicap familielid krijgen... dat daar dan uh, naar omgekeken wordt. En op ja. een fatsoenlijk niveau. Als we even kijken, ook weer even in cijfers. In 2040 zullen we waarschijnlijk, om het maar oneerbiedig te zeggen... struikelen over de bejaarden. We kunnen het nu al niet betalen. Dat wordt steeds gezegd. Laat ja. Kunnen we het dan nog in 20, dus over 30 jaar... Met al ja. die ouderen die zorg nodig hebben steeds ouder worden. We weten hoe ouder je wordt, hoe meer kans op dementie. Ja. Ga zo maar door. Ja. Nou, dat, dat is natuurlijk een, een, een serieus probleem. Aan de andere kant zijn er ook uh, gezondheidswetenschappers... die zeggen dat met die dementie dat gaat uh, teruglopen. Hè, want we zijn gezonder ouder dan, uh, dan dat we vroeger waren. Uh, er zijn uh, ook steeds meer ouderen die zeggen... nou, ik hoef niet alle medische behandelingen. Dat lijkt me ook een hele verstandige manier van laten we zeggen indirect bezuinigen. Hè, dat patiënten zelf uh, nadenken van dit wil ik wel of dit wil ik niet. Ik ben 85... Ik vind het wel mooi geweest zo. Uh, ik hoef niet ook nog deze operatie. En uh, verstandige artsen gaan daar een gesprek over aan met hun patiënten. Nou, dat doe je niet uit kostenoverwegingen, ja. maar het kan wel een kostenbesparend effect hebben. En je mag hopen dat dat in 2040 nog sterker het geval is. Oké. Okay. Eddie Forster die zegt: linkse partijen zoals de SP, PVV spreken vaak over afbraak. Wat ons land echter vooral afbreekt, is de uit de hand gelopen verzorgingsstaat. Slade Trom die twittert: er zijn door de eeuwen heen mensen geweest die niet op vakantie konden. Nu wordt alles uitvergroot en lijkt het alleen erger. En Adrika die zegt: vraag is niet of we een verzorgingsstaat willen, maar hoeveel misbruik, oneigenlijk gebruik en verspilling we willen accepteren. En u zegt, dat moeten we niet accepteren? Nee, nee. oneigenlijk gebruik en misbruik, dat zeker niet. Okay. Ik heb nog een beller, meneer Van der Heuvel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zegt u het maar. Uh, ja, nou, ik erger me eigenlijk uh, helemaal wild aan uh, dit, dit, uh, deze dame. Want uh, ah. ze moeten dus eerst eens een keer leren luisteren bij de eerste echelon, oftewel bij huisartsen. En als die huisarts beter luistert, kan hij veel meer oplossen. Maar je huisarts, die luistert niet. En dat is het grote probleem op het ogenblik in de zorg. Want daardoor laten ze patiënten te lang lopen. En dat heb ik zelf ervaren. Ja. Het had in het begin met een PC en een aardappelschilmeisje weggehaald kunnen worden. En het eindresultaat is dat ik nu nog zieker ben. En een complete amputatie heb ondergaan. Oké, okay, omdat er niet goed werd geluisterd. Dank u wel meneer Van der Heuvel. De huisarts luistert niet goed, mevrouw Trapman. Ja, nou dat denk ik zeker. Uh, gelukkig is dat in het algemeen niet het geval. Uh, huisartsen staan er juist onbekend dat ze dat van alle artsen uh, ongeveer het beste kunnen. Dat ze er in ieder geval zeer in getraind zijn. Maar dat neemt niet weg dat meneer natuurlijk uh, verschrikkelijk gelijk heeft... dat er ook door huisartsen fouten worden gemaakt en dingen over het hoofd worden gezien. Dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Dat kun je met geen enkel systeem helaas uitbannen. en hè, Dat is, ja. dat is een, een feit. Maar wat we in de praktijk licht. wel zien is... We hoor dan begin zeggen, de huisarts die je leven lang kent... en de tijd voor je neemt en vraagt hoe het op school gaat, et cetera. Die huisarts is er niet meer. De huisarts heeft steeds minder tijd voor een patiënt. Dus ik denk dat meneer die zojuist belde wel in die zin gelijk heeft... tijd voor een echt gesprek is er bijna niet in de praktijk. Nee, nou, je kunt nog steeds dubbele consulten boeken. En huisartsen die een beetje omkijken naar hun patiënten bestaan ook nog steeds. Uh, maar de, uh, dat neemt niet weg dat er misschien wat meer uh, ja, een soort van consumptiementaliteit... en een soort u vraagt wij draaien uh, in de gezondheidszorg is gekomen. En, en dat, uh, als, als dit daar een uitvloeisel van is, dan is dat wel zorgelijk. Ja. ja. Het is op dit moment, als we kijken naar Den Haag... Hè, is het bijna in Den Haag nat dan om te zeggen... wij gaan vol voor de verzorgingstaat. Voelt u zich een roepende in de woestijn? Uh, nou, eigenlijk niet. Want volgens mij zijn er echt heel veel mensen... die uh, de verzorgingstaat een warm hart toedragen. Hè. Dus uh, als je kijkt naar opinieonderzoek... Uh, dan komt daar eigenlijk in Nederland uh, stevast uit... dat er nog een heel groot draagvlak is voor de verzorgingsstaat. Zeker voor de gezondheidszorg... waar mensen gewoon echt bereid zijn om solidair te zijn voor elkaar. Maar ook voor de rest van de verzorgingsstaat... is dat draagvlak helemaal niet zo klein. Dus het is niet zo dat, uh, dat ik hier in uh, volledige uh, dazen alleen <lacht> sta. <lacht> Tot slot, ja. hoe groot is de kans dat, die dat we de verzorgingsstaat... zoals die nu is, intact laten? Ja, het, het, er zal ongetwijfeld uh, het een en ander aan veranderen en, en dergelijke. Maar ik hoop dat we het, het fundament ervan overeind houden. Net als de democratie en de rechtsstaat, dat zijn ook, uh, voor, ja, hoe noem je dat, instellingen die we hebben gecreëerd. En waar best wel eens wat uh, op af te dingen valt. En waar ook nadelen aan zitten. Maar die we niet bij het eerste bestje tegenwindje uh, dan onmiddellijk willen afschaffen. Die dingen, dat, precies wat de eerste bellen zijn, die moeten we koesteren. Dank u wel. Ik ben het met u eens. Dank u wel. Dit was het alweer. Lijn 1 voor vandaag met mijn gast mevrouw Trappenburg. U kunt ook naar onze website om terug te kijken, terug te luisteren. En uh, vanaf morgen, Jeroen Wielaert, de komende drie weken. Want ik ga op vakantie naar een land waar de verzorgingstaat er niet is, helaas. Fijne vakantie, mocht u ook op vakantie gaan.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 Deze week... Nederland heeft alles in huis voor een sterke toekomst. Ideeën voor een nieuw Nederland. En dat doen we door te hervormen, aan te pakken, maatregelen te nemen en koers te houden. Twee dingen. Elke maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 9. Radio 1. Radio 0. Het nieuws van alle kanten.